3 uur. 3 NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Ja, je stapt in Den Helder het station uit en links zie je het meteen... het Scholtenmuseum, bijzonder gebouw, spannende collectie. Waarom wil de gemeente daar dan van af? Ze willen toch juist meer toeristen hier? Nee, niet doen, zegt cabaretier en wetenschapper Jasper van Kuik. Niet meer toeristen, niemand vertellen wat er wel fijn is aan Den Helder. Jasper is per 7 terug in zijn geboorteplaats... en een van mijn gasten hier in Café Leuk op Willemsoord. We gaan verder naar het NOS Journaal.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 Rutte wil dat de EU zich de komende jaren inzet voor veiligheid en stabiliteit. Dat moet echt samen gebeuren, vindt hij. Onveiligheid en instabiliteit bestrijden kunnen lidstaten niet in hun eentje. Rutte wilde met zijn toespraak laten zien dat Nederland zeker vooruit wil met de EU. Eerder straalde hij vooral uit dat het Nederlandse belang altijd voorop staat. Het kabinet is teleurgesteld dat de Verenigde Staten importheffingen gaan invoeren... op onder meer Nederlands staal en aluminium...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 Een jurylid op de WK Baanwielrennen in Apeldoorn is ernstig gewond geraakt bij een ongeval. Dat gebeurde tijdens het eerste onderdeel van het Omnium voor Vrouwen. De man wilde een losgewaaid rugnummer van de baan halen en werd daarbij aangereden door een renster uit Hongkong. Het jurylid leek buiten bewustzijn en werd per brancard afgevoerd. De renster verliet de baan in een rolstoel. De wedstrijd is even stilgelegd.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 Vanmiddag en vanavond verder richting het noorden, maar zal in intensiteit wel flink afnemen. Op de A1 richting Hengelo staat een file tussen Knoppenbeekbergen Beekbergen en Deventer. 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreishoek is dicht, de vertraging is een kwartier. En de N246, de weg tussen Beverwijk en Westgrafdijk, is in beide richtingen dicht tussen West-Knollendam en de aansluiting met de N244. En dat heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen.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 Eén Vandaag op Willemsoord, de voormalige scheepswerf van de Koninklijke Marine in Den Helder in Café Restaurant. Leuk praten we over de plannen die lokale politici hebben om Den Helder beter, mooier en aantrekkelijker te maken. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Met aan tafel Pieter Kos, wethouder Sociaal Domein. Geboren in Den Helder en uh, zoals het hier usance lijkt vertrokken ook weer. Hè. Naar Leiden bent u uh, gegaan, daar actief geweest voor GroenLinks, wethouder ook. En daarna speciaal teruggehaald door de Helderse Stadspartij. Wat gaf nou de doorslag dat u zei van nou oké, okay, dan kom ik wel terug? Omdat ik na op zeven plekken in de wereld gewoond te hebben nog steeds wist dat er geen plek op aarde is die je zo goed kent als de plek waar je ooit op je crossfietsje door de stegen heen ging. En om daar weer terug te mogen zijn is echt heel bijzonder. Ja, je kent het dan wel goed, maar is het dan ook fijn? Nou, als je Den Helder goed kent, weet je ook dat er een hoop te doen is. Um, en ik ben een doener, dus het was ja, wel heel gaaf om dan gevraagd te worden... om hier een paar jaar een soort maatschappelijke dienstplicht te vervullen. Oké, okay, eens kijken wat dat heeft opgeleverd en misschien nog gaat opleveren. Jasper van Kuik, ja, ik zei net dat dit je geboorteplaats was. Je bent cabaretier, wetenschapper, maar dat is niet zo. Hè? Je bent geen jutter. Zei? Nee, ik ben, ben geboren ja? in Den Haag en toen ja. ik drie maanden oud was... toen zijn we pas naar Den verhuisd. Ja. Dus dan ben je oh, geen jutter. nee, zeker. Dan kun je nee, dat absoluut niet zeggen. Kom je nog vaak... Hier ja, regelmatig. Ja. Ja? Mijn vader woont hier nog. En uh, vrienden van vroeger gaan we nog wel eens, uh, wel eens terug. Dus, ja. En, ja. en en is er ook, we hadden het net over dat er voor, voor de jeugd zo weinig te beleven is. is er, kun je hier nog uitgaan of? of wat, uh? Ja, ik weet niet hoe het nu is. Want zeg maar, toen ik uitging, gingen we oud. uit in, ja. in de crimineelste in de straat van Nederland met het grootste aantal geweldsdelicten per meter straat. Uh, en dat, hoe heet die straat? Dan gaan wij daar zo De Koningsstraat was dat. Okay, uh, ja. Ik weet niet of dat nog steeds is, uh, uh, maar. Ja, als ik nu uitga, ga ik hier in de Schouwburg en wat eten. En, en oh, dat, dat, is dat is wel leuk. Maar ja, ja. Gewoon Het eten is, vroeger had ik geen idee. Een leuk restaurantje. Dat nou, was iets meer zoeken dan het nu is. Dus, ja, uh, want Willemsoort is ermee betegeld. Heb ik uh, inmiddels ja. uh, zo'n beetje <laughs> de indruk. Ja. Uh, Michiel Wouters, de lijsttrekker voor uh, behoorlijk bestuur, bent u wel altijd op het honk gebleven? Nee, ik ben geboren in Indonesië. <laughs> okay. En uh, ik heb via ja. wat omzwervingen, maar uiteindelijk ben ik ook uh, via de marine hier terecht terechtgekomen in 1974. Ja, of in en... 1971 eigenlijk al op het Kim. Maar... Ja, en, en daar nu nog banden mee? Of, uh... Met het Kim? Ja? Nou ja, ik ben met, uh, zoals dat heet, functioneel leeftijd ontslag. Maar uh, ik heb er nog natuurlijk wel banden mee. verder werk ik ook nog in mijn tijd die ik heb bij de kustwacht. Oké, okay. uh, behoorlijk bestuur, daar gaan we het zo uh, zeker over hebben. Van de overkant, Tesselaar en uh, PvdA-kamerlid uh, Gijs van Dijk. Hoe zien ze, uh, meneer van Dijk, Den Helder vanaf Tessel? Het is de overkant, hè? alles wat aan de, aan de overkant is, dat, uh, dat is de overkant. Uh, maar kijk, net in het eerste uur werd door Jesse Frederik ook gezegd... Tesselaars rijdt natuurlijk vooral door Den Helder heen. Uh, dus in die zin uh, zijn het wel uh, twee verschillende werelden. Het is ook een eiland. Maar ik denk wel dat de problematiek die hier in Den Helden speelt... en hoe je met de stad moet omgaan en hoe je met de gemeente moet omgaan... dat er wel heel veel vergelijkingen uh, zijn dat Tesco ook heeft. En wat dan bijvoorbeeld? Nou, uh, de bereikbaarheid met name hè, van, vanuit, uh, vanuit de Randstad. Het is natuurlijk best ingewikkeld uh, dat je eigenlijk vanaf Alkmaar... als je met de auto komt... Op een, ja, op een tweebaansweg komt met een dorpje en nog een dorpje. En dat daardoor de afstand uh, naar Den Helder en dus ook naar Tessel uh, voor heel veel mensen uh, best ver is, in ieder geval gevoelsmatig ver is. En men zegt tegen mij altijd, woon je op Tessel Zo ver weg? Ik zeg, valt het allemaal me wel mee. Maar er zitten natuurlijk wel echt problemen... als het gaat om de bereikbaarheid van Den Helder en dus ook Tessel. Goed, daar zijn dus overeenkomsten in, gaan we het over hebben. Welkom allemaal, ook nog steeds hier aan tafel... Lammerte de Bruin en politiek commentator Remco Teulings. Lammert, jij hebt van deze gasten ook een online-analyse gemaakt. Oh, dat klinkt al heel uh, Ja, ja, ja, ja, zwaar, ja, ja nee. zeker. Wat heeft het opgeleverd? <laughs> nou, laten we met uh, meneer Kos beginnen. Heel actief op Twitter, maar wel heel veel tweets over Den Helder en de Helderse politiek uiteraard. U volgt ook het Amerikaanse nieuws op de voet, maar u bent niet zo'n liefhebber van Donald Trump, geloof ik, als ik de tweets zo een beetje bekijk. Geen groot voorbeeld voor u? Nou, het is, nee, het is niet mijn politieke voorbeeld. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, samen met mijn vrouw een zoon geadopteerd vanuit Amerika. En dat maakt wel dat dat land altijd uh, mijn voorkeur heeft om te volgen. Zeg maar. Ah, vandaar. Oké. Okay. Ja, u had die zoon ook meegenomen toen u de stemwijzer invulde, uh, zag ik. Maar dat had u beter niet kunnen doen. Want hij vond de uitknop van de laptop het meest interessant van die uh, hele positie. Ja. wat voor mij wel leerzaam was, is dat hij eerst maar probeerde om over dat scherm heen te swipen. Maar dat ding deed niks. Daar begreep hij niks van in ieder geval. <lacht> dat is ook heel oude. Gevaarlijk altijd zo'n stemwijzer invullen. Kunt u eerlijk zeggen waar u op uitgekomen bent? Nou, ik vind een beetje een lijsttrekker die kan blind 30 stellingen goed beantwoorden. En als je daar dan eh, met maar 24 stellingen goed zit... heb je gewoon niet goed genoeg geoefend. Oké, okay, dus het zat als nor. Ja. Ja, u bent ook een sportman in hart en nieren. Op de bank althans, want u keek veel naar de Spelen de afgelopen tijd. U keek de Superbowl. En u bent als Noord-Hollander ook fan van Feyenoord. Dat doet toch wel een beetje pijn. Zowel qua resultaten als uh, qua hierin. De, kun je hiervoor uitkomen dat je voor Feyenoord bent? Nou ja, dan heb, je, dan heb je hier wel een minderheidsstandpunt. Maar ja. uh, tegelijkertijd het, het voedt de discussie wel. Maar Den Helder is natuurlijk ook vooral een stad waar tafeltennis en basketbal groot is. Dat kunnen een aantal mensen aan deze tafel wel beamen. Um, en ik heb zelf ook mijn hele jeugd gebasketbald. En ik uh, ah. bekijk dat ook nog steeds graag, maar inderdaad vanaf de bank. Ja, oh, dus okay. dat kan beaamd worden. Waarom, waarom juist hier basketbal en tafeltennis? Commandoor Den Helder. Ik kom door Den Helder. Was, was... Hij was landskampioen en bewijs switchte van voetballen naar basketbal. S'avonds werd er alleen nog maar gebasketbal. Maar hoe kon dat dan, dat dat hier zo goed is? Ja, dat, ik denk dat het van oudsher is. Toen ik hier uh, kwam via de Marine in 1971, had je hier een ZAP, geloof ik, heette het. En daar waren een aantal van mijn collega's uh, ook lid van, die basketbalden. En de, die deden dat op redelijk niveau. En dat is eigenlijk iedere keer... Als het weer even misging, waren er hier altijd wel initiatiefnemers... die dat dan weer opnieuw opzetten. Ja, oké. Okay. Dus basketbal en tafeltennis, gaat er... kunnen we bij de pluspunten zetten? Ja, inderdaad. Ja. Ik ga snel verder met meneer Wouters. Niet echt heel actief meer op Twitter. In 2012 begon u nog vol goede moed met heel veel tweets vanuit de raadsvergadering. Maar er is iets gebeurd, want u doet er niks meer op. Ja, twee replies vorige maand. Wilt u erover praten? Wat is er aan de hand? Nou ja, ik, ik heb onder andere gemerkt, ik heb wel zo'n een account... en ik volg ook wat anderen van mij vinden over het algemeen. Uh, maar ik ben er niet echt actief op. Ik, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat er uh, altijd een gevaar in zit... dat als je iets te uh, alert reageert, dat, het, uh, dat je daar later misschien nog wel eens spijt van hebt. Ah, oké. Okay. U bent en, voorzichtiger geworden. Uh, ja, ik ben wat voorzichtiger geworden, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Dan gaan we snel verder met Gijs van Dijk. Ja, u weet wel hoe Twitter werkt. Ook heel actief op Facebook. En een kleine analyse van uw account geeft mij het idee dat u zelf niet zo heel veel kookt. Ik zag enorm veel tweets over bezorgservice Deliveroo. U bent ah, enorm ja. begaan met al die bezorgers. Ja, inderdaad, de fietsbezorgers die onverzekerd rondfietsen. En oh, okay, ja. Uh, ja, dat is inderdaad een probleem. En uh, ja, ik heb wel inderdaad mijn pijlen wel op dit bedrijf gericht. Ah, het is niet ja. uit eigen belang zodat uw avondeten fatsoenlijk wordt bezorgd? Nee, nee ah, absoluut niet. Okay. Wat is er op Tesla eigenlijk op een bezorgservice? Nee. Oh, dat in de markt? Nee, nee je, je kan inderdaad via thuisbezorgd. Uh, dus je moet gewoon wel even, even langs. Maar ja, ik woon zelf in Neburg Burg. En dan loop je drie straten verder en dan kan je, kan je wat ophalen. Oké. Okay. Goed. Jasper van Kuik speelt door het hele land zijn cabaretvoorstelling. Janus legt wekelijks in zijn Volkskrant uh, Hoe moeilijk kan het zijn? Denkfouten in ontwerp bloot. Zitten er, er ook denkfouten in Den Helder, Jasper? Eh... Uh... Nou, als je, als je kijkt, een paar jaar geleden, de, de TESO, de, de, de, de veerboot naar Tesel. dat is altijd lastig, want die, die auto's staan in de rij, midden in het centrum, moeten door het centrum heen... zou verplaatst kunnen worden. Nou, grote kans. Uh, en de marine zei, ja, dan moeten we kaderruimte afstaan, gaan we niet doen. Niet gedaan, niet naar een nieuwe plek gaan, en vervolgens twee jaar later krimpt de marine in en komt die kaderruimte vrij. En dat zijn van die dingen dat je denkt, ja jongens, weet je, doe het nou. Uh, dat, dat vind ik echt een gemiste kans. Ja. Speciaal voor deze uitzending heb je een... Uh, nou, ik denk dat ik het wel een liefdesverklaring kan noemen... aan, aan de stad geschreven, waarvoor uh, nu al veel dank. Je gaat hem nu voorlezen. We gaan luisteren. Als je op de vraag waar je bent opgegroeid antwoordt met Den Helder, dan kun je meestal rekenen op een wat meewarige blik. Alsof je anno 2018 nog steeds in een Lada rijdt. En daarbovenop net de diagnose terminale cholera hebt gekregen. Joh, daar waait het toch altijd? Gaat niet goed daartoe, hè? Nee, altijd gedoe in de politiek toch? Was dat niet uitgeroepen tot de lelijkste plek van Nederland? Hé, hey, dat zijn toch die cultuurbaren die geen museum van Rob Scholten wilden? Maar ja. Het is je thuisstad, dus voor je het weet sta je dan uit te leggen dat het toch prima opgroeien was. Fijne school, hele zomervakanties op het strand, goed uitgaan. En ik zou kunnen zeggen dat ik sinds ik de stad heb verlaten hem eigenlijk alleen maar mooier heb zien worden. Dit, laten we eerlijk zijn, ondanks de bestuurlijke tyfessooi die den helder al jaren plaagt. Elke keer als ik er terugkom, mijn vader woont er nog, is er eigenlijk weer iets verbeterd is ineens die oude klassieke watertoren ontdaan van de lelijke betonlaag... is het kale plein tegenover het station een parkje geworden... en winkelstraten opgeknapt. Maar het heeft allemaal weinig zin om dat te zeggen... want het beeld is al gevormd. Den Helder staat in het illustere rijtje... Almere, Delftseil, Venlo, Medellin en Bagdad. Van die steden waarvan iedereen al een beeld heeft... hoe erger het er wel niet zal zijn. Als Donald Trump Den Helder had gekend... had hij het waarschijnlijk een shithole city genoemd. Onlangs raakt een verslaggever van Radio 1 in Den Helder verzeild... voor een reportage over de transformatie van het Helderse Centrum. Er is wel een hoop te doen hier nog, hè? informeerde de reporter semi-neutraal. Nou, antwoordde de inwoner, het gaat eigenlijk best wel goed. De binnenstad is flink opgeknapt, de oude Rijkswervers herontwikkeld tot cultuurgebied... en de gemeente is bezig om het winkelgebied te verbeteren en in te krimpen... wat nodig is vanwege de leegstand door internetshoppen. Maar ja, dat help je overal. De reporter liet zich natuurlijk niet zomaar uit het veld slaan... en volhardde in zijn negatieve insteek. Ja, maar het beeld dat mensen van Den Helder hebben is heel anders. Uh, ja, nou, dat zijn dan mensen die hier al heel veel jaren niet geweest zijn... maar dat gaat goed en eigenlijk steeds beter. We krijgen zelfs andere steden op bezoek... die komen kijken hoe wij het hier aanpakken. Oh, al dus een verbaasde reporter. Met een enorme grijns zat ik in de auto te luisteren... naar deze combinatie van Helderse nuchterheid en trots... Laatst wilde een vriend van mij misschien met zijn familie... naar een huis in Oog en appte mij. Jasper, jij komt toch uit die hoek? Heb je nog tips voor dingen die we kunnen doen? Dus ik stuurde wat dingen terug. Kano op de Kano-route. Een bezoekje aan, de oude, aan het oude Napoleontische Fort Kijkduin. Wandelen door de donkere duinen en de grafelijkheidsduinen. Het Marine Museum. Inclusief droogliggende onderzeeboot. En verhalen van oud-bemanningsleden. Het Reddingmuseum, Tweede prijs in de verkiezing. Leukste uitje van Noord-Holland. Fietsen door de duinen met uitzicht op de bollevelden. Even een dagje oversteken naar Tessel. Een bezoekje aan de prachtige nieuwe Schouwburg. En daarvoor even uit eten bij een van de leuke tentjes op de Oude Rijkswerf. En uiteraard de heerlijke uitgestrekte stranden. Waar je zelfs op een loeihete zomerdag nog rustig kan liggen. En, tipte ik nog... mochten jullie nog geen huisje geboekt hebben... kun je misschien ook kijken naar de huisjes... die bij Julianendorp op het strand zijn gebouwd. Dat is wel echt het ultieme zomergevoel. Oh, al dus een verbaasde vriend van mij. En plotseling realiseerde ik me wat ik aan het doen was. Ik heb ooit, lang geleden, Akdaan en Munnik gezien... in een klein paviljoentje in een stilhoekje van de Uitmarkt. Toen waren ze nog vrijwel onbekend. Een jaar later stonden ze op diezelfde Uitmarkt... op een stampvol museumplein... Ook leuk, maar toch minder charmant dan die eerste keer. Den Helder is nu nog als Agda en de Munnik voor het regend zonnestralen. Het is mijn geheime bestemming... waar ik een paar keer per jaar in alle rust kan terugkeren. En als we iets willen doen, dan kan dat. Geen rijen, geen drukte. Maar als de rest van Nederland dit ook doorkrijgt... is dat natuurlijk afgelopen. Dan is het strand hier straks net zo'n drukke kermis als in Scheveningen. En voor je het weet moet je je entreekaartje voor het Reddingmuseum gaan reserveren... in plaats van gewoon lekker naar binnen te banjeren. Het werd me koud om het hart... Als ik niet oppaste, zou ik als een soort Lonely Planet... mijn oase van groen, zon, wind en rust naar de klote helpen. Dat moet stoppen. Dus, heldenaren, nieuwe diepers, jutters en import... stop in godsnaam met het rechtzetten van het beeld dat mensen hebben. Straks kantelt het imago van de stad en dat moeten we niet hebben... want voor je het beet, ben je de nieuwe acta in de munnik... Ik zal voortaan ook elke keer als ik weer eens naar Den Helder ga... en mensen me meewagen aankijken, vroeg zeggen... ja, weet je, mijn pa woont daar nog, ik moet er wel heen. Dus, mensen, Nederlanders, radioluisteraars... blijf weg uit Den Helder. Het is hier precies zoals u denkt. Alles wat u leest in de krant of hoort op de radio is waar. De mensen zijn ontevreden en stug... Politiek gezien is het een rotzooi en het stadhuis lekt. De werkeloosheid is hoog en het IQ laag. Er zijn hier geen Wijdse stranden, er zijn hier geen leuke restaurantjes. Het theater is verschrikkelijk. Ik bedoel, ze hebben zelfs een in Jasper van Kuik staan. En die wind, mensen. Echt, die wind. Op Texel is hij lekker fris. Maar hier in Den Helder is het geen uitwaaien meer. Alle weken delen waaien gewoon van je skelet. Dus kom niet hierheen. Blijf weg. Geloof al die verhalen die u hoort. Ten slotte nog een oproep aan het gemeentebestuur. Verander voor het te laat is die veel te gelukte Sinti-marketing-slogan... Den Helder kust de zee. Maak er iets van met minder aantrekkingskracht. Ik zat te denken aan Den Helder... Blijf weg, mensen. Blijf hier in godsnaam weg. Jasper van Kruik. Zo. Nou, Pieter Kost, daar kunt u onmiddellijk Jasper in tegemoetkomen. Ja, het is wel een hele mooie oproep. Um, tegelijkertijd denk ik altijd... Jasper en ik zijn ongeveer tegelijkertijd... Uh, even tijdelijk uit Den Helder weggetrokken. Hij komt binnenkort ook terug. Um, en dat was in een periode dat in bepaalde delen van deze stad... de post niet eens meer werd bezorgd. Omdat het daar zo crimineel was dat ze zeiden... jongens, zoek het lekker uit. En dan zie je wel dat er in twintig jaar tijd... want zo oud zijn we ook nog niet... ontzettend veel veranderd is. En over twintig jaar is het nog een keer zo goed geworden. Okay. Hou nou aan bon, nee, nee precies. We, we, we gaan Jasper nog even helpen. Want een van de dingen die hij zei... Bij bestuurlijk is het hier een tiefesooi. Um, een, een zootje. Pieter uh, <lacht> Kos, wethouder van de Helderse Stadspartij. Met ervaring van buiten. Waar komt dat beeld dan toch vandaan? Nou, vanuit waarneming, denk ik. Um, um, ja, ik ben nu al de overlever van het stel... omdat ik de enige ben die hier sinds 2014 ja. zit. En dat is een sneuwe constatering. Um, ja, dat, en dat moet ook echt wel anders. En de helder hebben we de neiging om als we tien dingen doen... en we zijn het er met acht eens te zeggen... dat degene die dat voorstelt er geen ruk verstand van heeft... om het maar even plat te zeggen. In plaats van dat we zeggen, goh, die twee dingen die gun ik jou dan wel... maar we zijn het er over acht eens. Dat is eigenlijk best bijzonder. Is dat typisch helder, uh, Michiel Wouters, van Behoorlijk Bestuur? om zo met elkaar om te gaan? Nou, ik denk dat niet dat het typisch helder is. Ik denk ook dat uh, er meer gemeenten zijn die dezelfde uh, uh, problemen hebben. Ja, wij zijn alleen uh, een beetje slecht bedeeld. We zijn in een, uh, want zo is het gekomen in een uh, proefschrift van uh, Milo Schoenmaker... terecht komen in een illustre rijtje van uh, slecht bestuurde steden. En daar kom je niet zo sne uh, snel meer af. Want dat wordt ook regelmatig ook nog op provinciaal niveau nog wel eens bevestigd... dat dat zo is... Uh, maar ik denk dat feitelijk uh, er hier niet veel anders gebeurt... in de gemeentepolitiek dan in een heleboel andere uh, gemeenten. Nou ah ja, toch. Ik heb een hele korte samenvatting gemaakt... over de bestuurlijke ellende. Eind jaren negentig begonnen met het vertrek van drie wethouders... vanwege discutabel declaratiegedrag. Twee jaar later vertrokken de burgemeester aan drie wethouders... vanwege vermeende diefstal van een ketting door een wethouder. Op 2009 opnieuw vertrek van een burgemeester... naar gedoe over woonkostenvergoeding. Juni 2015 werd een wethouder van de Stadspartij naar huis gestuurd... naar beschuldiging van seksuele intimidatie. Dat is dan nog niet een complete opzomming, dan is er toch echt wel wat aan de hand. Je komt niet zomaar in zo'n rijtje terecht in een proefschrift. Ja, wat betreft de burgemeesters hebben we, denk ik... Uh, een wat ongelukkige keus gehad in het uh, verleden. Om, om verschillende redenen zijn ze trouwens uh, weggegaan... Uh, ja, wat betreft die andere dingen, ja, ik, daar kan ik niet echt een uh, oordeel over geven. Ik, ik vind het ook een ernstig rijtje. Ja. Maar ik kan niet helemaal inschatten of dat niet ook elders ook gebeurt. Hè? Want dezelfde Milo Schoenmaker, nu uh, burgemeester in Gouda, dacht mm -hmm. ik... die zat uh, twee jaar geleden zonder college... Een hele zomer. Ja. Alleen te besturen. Ja, lekker in zijn eentje. Dus, ja, precies. Remco Teulings, in het algemeen... dit soort <kwijnt> dingen helpen natuurlijk niet... Hè, als het oh. gaat om, om vertrouwen in de politiek. Ja, klopt. Uh, het opiniepanel heeft daar... onlangs uh, onderzoek naar gedaan. En dan, uh, ja, het motto is eigenlijk onbekend en onbemind. Uh, want de, de, de opkomst is over het algemeen laag. Ik begrijp het hier in dat 49 was de laatste keer. Dat, dat mag ook wel wat hoger. Uh, ja, onbekend en... kan het hier niet zijn met al die schandalen. Nee, dat zou je zeggen, maar... Uh, het is niet echt dat je zegt, van, nou, daar ga ik me eens tegenaan bemoeien. Uh, het is geen uitnodiging, laat ik het zeggen. Um, uit datzelfde onderzoek, dat zijn dus landelijke cijfers... Uh, dan blijkt dat 82% zegt, nou, ik vind lokale politiek heel erg belangrijk. Nou, dan zou je zeggen, dat geeft de burger moed. Maar 20% zegt, ik ben er ook echt in geïnteresseerd. Dus, uh, ja, dus of je het nou goed of slecht doet met deze cijfers... heb je sowieso al te maken als, uh, als gemeente. Gijs van Dijk, hoe analyseert u wat hier in Den Helder aan de hand is? Nou ja, het bevestigt een beetje het beeld wat Jasper ook al in jouw column schetst... is dat het wat een gedoe in Den Helder al jaren. En daar helpt het natuurlijk niet bij dat, laatst, dat de wethouder weg moest... en dat er volgens mij ook weer een nieuwe college is gevormd. Um, ja, dat, dat, dat doet het vertrouwen natuurlijk niet goed. Ik denk dat het ook te maken heeft, het heeft natuurlijk inderdaad met, met schandalen te maken... maar ook met die enorme versplintering. Als je kijkt hoe je, hoe je een college nu moet samenstellen straks na, de volgende, na 21 maart... dan zal dat heel lastig worden... En dat, dat vergroot natuurlijk niet de stabiliteit... en dat vergroot dan ook niet het vertrouwen van mensen... dat het zomaar even goed, uh, goed gaat komen. Jasper? Ja, er is dus denk ik wel meer aan de hand dan alleen die versplintering. Maar die splintering komt ook ergens vandaan. En wat je ziet, tenminste wat ik van de zijlijn heb... ik volg het nog wel enigszins... je ziet dat de burgers vaak iets heel anders willen... Dan waar het bestuurlijke en helder mee bezig is. Er is al jaren gedoe over een stadhuis. Terwijl in sociaal opzicht... Die is zou zeggen, pak die sociale... Ga in een stadhuis zitten. Kap met die discussie. Doe iets. Hak een knoop door. Einde verhaal. Een mooi voorbeeld was een paar jaar geleden... was Het Julianaplein. Er was een, een recht voor het station. Een parkeerplaats. Nou, zou een mooi plein worden. Is aan de burgers gevraagd. Wat willen jullie? Nou, terrasjes, cafeetjes. Eén woord. Gezelligheid. Graag gezelligheid. En vervolgens... De gemeente haalt al die inspraak naar binnen. En er komt een kunstenaar. en die legt een marmeren plein. met een plattegrond van een kathedraal neer. En niemand snapte het. En iedereen dacht. en het is nu ook weg. Weet je, drie jaar later. Maar dit is typisch. En zo gaat het heel Hoe vaak. Hoe Kan dat, meneer Kos? Nou, ik, ik ben het ook niet met meneer Wouters eens. dat het niet. dat, dat, zeg maar, dat het ergens, ook, ergens anders ook erg is. Dat maakt me niet zoveel uit. Het is hier heel erg. En daar wil ik wat aan veranderen. Want het zit in de cultuur. Ik zit in mijn derde coalitie sinds 2014. Um, en in geen van die drie coalities is er onderliggend een ander inhoudelijk programma te vinden. Het is steeds iets tussen personen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En dat is een cultureel probleem waardoor ook die versplintering ontstaat. Want iedereen wil zijn eigen partij en vraagt dan zijn buurvrouw om ook mee te doen. En dan heb je opeens een partij met een bestuur. Uh, daar moeten we eens vanaf. Veel meer zoeken naar wat brengt die inhoud ons... in plaats van dat de discussie de hele tijd gaat over ik mag jou niet... Nou, het gaat zo over ego's. Ja. Ja. Merkt u daar nu al uh, iets van, meneer Wouters? Dat, dat mensen toch een beetje tot inkeer aan het komen zijn... van ja, wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Dat kan toch eigenlijk? Nou, nou, maar ik ben het ook met de heer Kost natuurlijk niet helemaal eens. Want die, die onderlinge onmin, die komt natuurlijk ook weer voort... uit de manier waarop bepaalde zaken worden aangepakt. En uh, ja, het, het verhaal van... Uh, uh, ja, dit is de inspraak van de burgers en daarna gebeurt er toch iets anders. En dat, dat, geeft, dat zet kwaad bloed. Ja, Maar zit ik nou, uh, dat... Gijs van ik naar koppige Noord-Hollanders te kijken? Wat, wat, wat is dit? <laughs> nou ja, er zit hier wel in de cultuur. Ik ken het vanuit, ja. vanuit Tessen ook wel. Dus we zijn allemaal echt ego's. Maar volgens mij moet je die voor het belang van je gemeente... moet je dat gewoon opzij gaan zetten. En er is inderdaad voor Den Helder een enorme sociale opgave. Uh, er is een hoge werkloosheid, er is een hoge armoede... Kinderen in de armoede. Dat zou je moeten aanpakken. Voor mij liggen de inhoudelijk liggen de verschillen tussen partijen... echt niet zo ver uit elkaar. Dus ik zou zeggen, volgende periode, zonder ruzie, vier jaar lang... en ga nou echt die problemen aanpakken. Oké, okay, zometeen verder hierover. Eerst naar nieuws via de NOS. Het WK-baanwielrennen in Apeldoorn. U hoorde dat al even van Sofie Verhoeven. Is stilgelegd na een ernstig ongeluk met een jurylid. De commentator Sebastian Timmermans Sebastien was daarbij. Ja, Wat gebeurde er dan precies... Uh, het gebeurde tijdens het eerste onderdeel van uh, de vierkamp voor de vrouwen. Dat is het Omnium. Uh, overigens is de wedstrijd inmiddels weer hervat. Maar tijdens dat eerste onderdeel, tijdens die vierkamp, was er een valpartij. Waarbij een viertal rensters betrokken was. En er bleef iets op de baan achterliggen. Er lag iets. De ene zegt een, een bril van een renster, De ander zegt een rugnummer. Ik heb zelf alleen zien, gezien dat er iets lag. En een van de juryleden die altijd uh, onderaan staat bij de baan. Die belast is met het goede verloop van de wedstrijden. Die wilde dat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 en werkt al jarenlang bij baanwedstrijden voor de internationale wielerunie. En na ongeveer een kwartier, twintig minuten is deze, dit jurylid uh, uh, vervoerd richting het ziekenhuis gewond. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Ik heb in ieder geval wel met eigen ogen kunnen waarnemen dat hij op een gegeven moment uh, weer bewoog zowel zijn benen als zijn armen. Dus hij leek bij kennis, maar nogmaals over de aard van de verwondingen. Heeft uh, de UCI en de organisatie hier in Apeldoorn nog geen uh, verdere uh, berichten naar ja, de renner die het jurylid heeft aangereden, hoe is het daarmee? Zij is uiteindelijk ook op de baan uh, kort verzorgd en is, in, uh, uh, is uh, uiteindelijk uh, in een rolstoel van de baan weggedragen. Is niet meer in actie gekomen of weggereden, is niet meer in actie gekomen. Want het eerste onderdeel is uiteindelijk afgemaakt en ook trouwens gewonnen door de Nederlandse Kirsten Wild. Maar laten we vooral hopen dat het uh, goed afloopt ja. met het Amerikaanse jurylid. Zeker. NOS-wielencommentator Sebastian Timmerman was dat vanuit uh, Apeldoorn. Straks verder over Den Helder. Jasper van Kuik wil graag dat Den Helder een goed bewaard geheim blijft. Dat het wijd en rustig blijft en niet wordt overlopen door toeristen. Maar daar wordt waarschijnlijk door de andere gasten aan tafel anders over gedacht. Den Helder op in de vaart der volkeren. In ieder geval beter op de kaart. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Mark Premier Rutte heeft in zijn Europa-speech de EU opgeroepen... om zich in te zetten voor veiligheid en stabiliteit. In Berlijn zei Rutte dat lidstaten niet in hun eentje... onveiligheid en instabiliteit kunnen bestrijden...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 Volgens de fietster liep de bejaarde vrouw ineens het fietspad op. Maar de rechtbank gelooft dat niet... en heeft de vrouw een werkstraf van 150 uur opgelegd. Mark, dankjewel. Dennis Mooij heeft verkeersinformatie. Op de A1 van Amersfoort naar Hengelo staat bij Twello drie kilometer fiets. Daar heeft een kapotte auto gestaan, maar die is inmiddels weg. De A59, os Sierikzee tussen Rosmalen en Engelen, 4 km en 20 minuten vertraging. En in Noord-Holland is de N246, de weg tussen Westgrafdijk en Wormerveer, in beide richtingen dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen. Susanne Bosman. Eén Vandaag. Eén Vandaag op Willemshoort in Den Helder... waar het fris is, maar de zon schijnt. Aan tafel cabaretier uh, uit Den Helder afkomstig. Tenminste, hij was drie maanden toen hij hier naartoe verhuisde. Jasper van Kuik, Houder Pieter Kos van de Stadspartij... Michiel Wouters, lijsttrekker voor Behoorlijk Bestuur... en Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... woont aan de overkant van het Marsdiep op Tessel. Ja, Michiel Wouters, een ware soop hier... was het gedoe rond het behoud van het Rob Scholten Museum. Daar bent u nogal druk mee geweest, geloof ik, hè? Nou, ik heb me uiteindelijk natuurlijk wel ingezet om het toch op de een of andere manier te behouden. Kijk, het is al aan de orde geweest. De enige inwoner van Den Helder die buiten deze grens... nog enige bekendheid heeft, is Rob Scholten. Daar moet je proberen gebruik van te maken. En hoe moeizaam het ook is, de effort moet erop gericht zijn... om hem en zijn museum hier gewoon te bewaren. Ja, kunt u kort... Ja, Jasper, jij bent ook best wel bekend... Nee, de ja, uit, uit Den Helder. <hijen> ja. Kunt u nog eens even kort aangeven hoe het zat? Wat de voorgeschiedenis is? Want het is een oud-postkantoor naast het station. Ja, nou goed, de, de heer Scholten is hier natuurlijk al eerder gekomen. In eerste instantie zou die in een fort ondergebracht worden. Dat is niet gelukt. En toen heeft de woningstichting, die toen de eigenaar was... van het oude postkantoor, hem het postkantoor aangeboden. In een soort van anti-kraak zit er voorlopig in... totdat er iets anders mee gaat gebeuren. En dat is voortdurend uitgesteld. Dat was namelijk onder andere het doel om daar een nieuw stadhuis in te bouwen. Dat is uiteindelijk door de gemeenteraad niet goedgekeurd. En sindsdien zit hij er nog in... Uh, maar hij wil het ook gewoon kopen. Ja, hij kan het ook gewoon kopen. Nou, er zijn allerlei uh, problemen geweest, ook vanuit het gemeentebestuur... waardoor dat kopen gewoon niet gelukt is. Ja, het wordt allemaal zaken overgevoerd. Uh, Rob Scholten zei er gisteren in onze uitzending in nogal straffe bewoordingen dit over. Nou, Ik denk, ik denk dat dit alleen vergelijkbaar is met de aanslag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 Ik vind het ontzettend zonde dat het tot nu toe niet gelukt is om dat als volwaardig museum daar uh, um, op te bouwen. Tegelijkertijd tekent de manier waarop meneer Scholten hier zelf over praat ook wel een beetje waarom dat nog niet zo gelukt is. We hebben onlangs gewoon ook een openbare verkoopprocedure voor het gebouw uh, waar hij nu in zit gehouden. Daar had hij gewoon een bod kunnen doen, heeft hij niet gedaan. Dat betreur ik. Um, en ik constateer eigenlijk dat iedereen die daar drie keer geweest is eigenlijk altijd ruzie met meneer Scholten krijgt. En wie we er ook heen sturen ja, er wordt ook en een beetje hetzelfde. bij de Kunstenaar, dat is ook een karakter. Hè? Ik zie meneer Wouters ook knippen. Ja, meneer Wouters, nou ja, ja, Wouter we zijn het behouden voor dat, de stad. Dat ja. trekt mensen. Alsof alleen maar goede dingen komen vanuit mensen die elders bekend zijn. We hebben bijvoorbeeld de ontwikkelaar van het Amsterdamse Oude Volkskrantgebouw gevraagd. U kunt goed met kunstenaars opschieten, want dat heeft u daar ook gedaan. Um, komt u nou eens hier met meneer Schol te samen praten om te kijken tot een oplossing? Ja. Ja. Niet gelukt. Dus ja, ik ben een beetje door mijn mogelijkheden heen. Zo voelt het. Het voelt machteloos. Gijs van Dijk, wat zouden ze moeten doen? Ja, hij probeert een glaasje water in te schenken. Ja, deze man is gewoon een character. Dit is natuurlijk gewoon een character die je gewoon wil behouden. Moet je dat koesteren of moet je zeggen, nou nee... Ik zou zeggen, koester deze man. En inderdaad, het is waarschijnlijk niet de meest makkelijke in de omgang. Dat geloof ik best. Maar het is natuurlijk wel prachtig dat een Helder zo'n kunstenaar huisvest. En daar moet je alles aan doen om die man te behouden. Ja. Moukos? Ja, is gebeurd en meer. Oké, okay. goed. Nou, als ik dat maar... Dat goed, ja, meneer dat Wouters? Dat moeten we inderdaad natuurlijk... Uh, en het probleem is, uh, voor mij als raadslid... dat de verhalen uh, over wat er wel en niet gebeurd zou zijn... Uh, zowel van hem als van het gemeentebestuur... altijd anders zijn. Dus we kunnen ook niet echt goed... Uh, bepalen wie nou wel of niet gelijk heeft. Maar de uiteindelijke... De inspanning moet er inderdaad op gericht zijn dat hij gewoon blijft hier... en dat hij zijn museum kan uh, ontwikkelen. Jasper van Kuik, bijna net zo bekend als uh, Rob Schot. Ja. Um, wat vind jij? Je hebt dit gevolgd. Uh... Ja, nou, Ik vind, A, vind ik het heel goed dat het stadhuis in plaats van het oude station er niet is gekomen. Want uh, Den Helder is niet heel rijk gezegend met uh, een karaktervolle architectuur. Het is een flink gedeelte plat gebombardeerd. Gelukkig wel een aantal, aantal goede weken. Dat station is, is nu een voorbeeld van wederopbouw... Uh, architectuur. En op net het moment dat je denkt, nou, inderdaad, het is echt een karaktervol gebouw. Toen gingen ze hem op, nou, sloop het maar. Nou, dat is van de baan. Dat is heel goed. Dat postkantoor ook. Uh, over tien jaar ga je echt zeggen, oh, dat is inderdaad een interessant gebouw. Dus heel goed dat dat behoud blijft. Ja, het is. Maar een met beetje... Rob Scholte erin. Ja, met Rob Scholte weet ik niet. Want ik, ja, ik, ik deel dat. Ik hoor de verhalen van beide kanten. Uh, en, en het is heel moeilijk om daar je vinger achter te krijgen. Maar dit is zo'n ding dat je denkt. Ja, weet je, ik geef soms een cadeau aan mijn kinderen en dan krijgen ze de ruzie over. En het is een beetje dit. Weet je, je krijgt een cadeau en de pleuris breekt uit. En dat is gewoon zo'n zonde. Uh, daarvan bestuurlijk gezien zou dit opgelost moeten zijn. Uh, meneer Scholten drukt zich inderdaad ook wat stellig uit dat ik denk, ja, ja weet je, uh, kunstenaar of niet, je, ja, je kunt het ook, helpt ook niet echt, het helpt om de niet de op opgang te houden. Goed, intussen wordt van alles gedaan om Den Helder uh, ook voor uh, toeristen, ja, Jasper moet ze oren maar even dicht houden, een prettige plek te laten zijn. Verslaggever Laura Kors sprak met inwoners van Den Helder over de effecten daarvan. We lopen op Willemsoord, ooit het kloppend hart van de Nederlandse marine. Absoluut, tot 1995 zaten ze hier. Toen is de heer Lips aangetrokken om hier een prachtig pretpark van te maken. Een nautisch pretpark. Cape Holland heette dat. Dat ja. zou dé impuls worden voor Den Helder. Dat, ja, dat daad werd daad daad het niet. Uh, Willemswoord is een uh, schip van bijlage geworden. Daar gaat, uh, jaarlijks gaat daar miljoenen aan subsidie heen. Kijk wat voor een mooi gebouw hier in de binnenstad staan. Het ligt vlakbij het station. Iedereen die kent het. Alle toeristen vanaf Texel komen hier ook. Als u om u heen kijkt, heel eerlijk. Hoeveel panden zit u al staan, Hiro, die leeg zijn? Eén, nou, twee, drie, vier... Daar verderop nog drie. Jullie zijn te gast hier in het Ropscholtenmuseum. Kijk, de marine trekt zich steeds meer terug. Het zou natuurlijk fantastisch voor de stad zijn en voor de bewoners... dat de cultuur het nieuwe, het nieuwe, de nieuwe aantrekkingskracht van de stad zou kunnen worden. Michael Wouters, lijsttrekker, behoorlijk bestuur. Hoe, hoe denkt u erover? Hoe maak je Den Helder nou een fijne plek voor bewoners, voor toeristen? En uh, waarom wil dat toch nog niet zo lukken? Dat zijn eigenlijk twee vragen. Nou, ik denk dat het een, een totaalplan moet zijn. Hè? Kijk, we hebben in de afgelopen jaren onszelf sterk gericht op uh, de ontwikkeling van uh, de binnenstad. Want dat zag er natuurlijk ook niet echt goed uit. Er is over te discussiëren of het er nu beter uitziet. Wat vindt u? Uh, nou, ik vind dat zeker uh, qua panden er hier en daar wel wat opgeknapt is. Maar uiteindelijk is het natuurlijk uh, de kaalslag en het uh, slopen wat gezellig, we gedaan hebben. Gezellig als je zo. Nee, dus er zijn hele dus grote open vlaktes ja. voor in de plaats gekomen, waar de, de invulling eigenlijk nog niet duidelijk is en waar er ook geen geld voor is. Hetzelfde geld natuurlijk voor Willemsoort. Een beetje een valse start geweest. Dat is mooi geïllustreerd net. Uh, maar dat is natuurlijk wel een trekker. En uh, daar kun je echt wel wat mee. Uh, je moet er alleen mee oppassen. En het is al uh, dat de nachthoreca, want dat, dat is het, hier heel gehaald zou worden. Ja, ik denk dat dat niet helemaal matcht met al die andere dingen die je hier zou willen. Dat is namelijk uh, een prettige uh, omgeving voor dagjesmensen... Met, met iets te zien in een reddingsmuseum... in uh, die oude gebouwen van uh, wat de werf vroeger uh, was. Uh, ja, en, en, dat, en een jachthaven overigens... Ja, en ik weet niet of dat nou zo best matcht met de nachthoreca die we nu daar gepland hebben. Uh, ik denk zelfs dat dat een beetje contraproductief gaat worden. Pieter Kos, wethouder van de Stadspartij. Ja, ik, ik, ik zie de beweging gaande. Um, um, dat ik jaren geleden hier niet kon zitten op terrassen... en nu deze hele straat vol zit met terrassen. Dat dat in de Beterekstraat inmiddels zo is... dat je op een mooie zomerse dag die terrassen ook nog eens helemaal vol ziet zitten. Um, en natuurlijk kun je over sommige bewegingen ook discussiëren. Maar dit is gewoon een hele fijne plek om te wonen. En als ik ja, zo de, de opvattingen van de heer Wouters hoor... dan denk ik altijd de mensen die zeggen dat het niet kan... moeten zich maar niet te veel bemoeien met de mensen die het aan het doen zijn. Ja, nee, ik, ik, ik ken het standpunt van de heer Kost, dat is duidelijk. Maar ik had mijn betoog nog niet helemaal afgerond. Want het probleem is dat we in de afgelopen tijd... dus te weinig aandacht hebben besteed aan de, de leefomgeving... van de bewoners in de andere wijken. En uh, dat begint toch uh, ons behoorlijk op te spelen. Dat heeft de provincie... Hoe had je uh, dat dan moeten doen? Nou, door gewoon het, uh, de openbare ruimte behoorlijk te onderhouden. Om maar, we hebben een achterstallig onderhoud van tussen de 13 en 20 miljoen opgebouwd. En dat komt omdat we het geld in die begroting tamelijk eenzijdig hebben belegd in de afgelopen jaren. Wat natuurlijk ook bij die bewoners. En dat, het is meteen consequenties in alles. Hè. De belangstelling in de politiek. Uh, hoe zijn ze daarbij betrokken? Ze zien wat er om hen, om hen heen gebeurt. Komen dan niet meer stemmen bij uh, gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en en dat, dit, dat moeten we doorbreken. We moeten laten zien nu dat we ook andere delen van de stad... Uh, behoorlijk aanpakken en dat achterstallig onderhoud gaan inhalen. Jasper van Kuip? Ja, ik, ik kan wel een voorbeeld geven. Ik ben opgegroeid dan in Julianendorp. Dat is een onderdeel van Den Helder. En dat, dat is zo'n jaren zeventig nieuwbouwwijk, Bloemkoolwijk. En die dat wijk Bloemkoolwijk. Werkt. Bloemkoolwijk met van die kleine hofjes, fietspaden gescheiden van, van, de, van de autowegen. En het grappige is, heel veel van mijn oud-klasgenoten wonen nu in Julianendorp. Omdat het zo fijn wonen is met kinderen. Alleen, er is een probleem. Het is gebouwd op 0,7 auto per huishouden. En dat is natuurlijk niet meer zo. Dat is anderhalf of misschien wel twee. Daar moet de gemeente iets aan doen. Want je kunt, dat kunnen de bewoners zelf niet doen. Nou, dat zijn dingen die op microniveau... waar de gemeente iets kan betekenen voor zijn inwoners. Daar ben ik mee eens. Dat, dat zijn dingen gewoon die je moet aanpakken. Ja, meneer Kost, steek zelfs zijn vinger op. Ja, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Um, en daarom hebben we ook gezegd... als je van grote achterstand komt... dan moet je ook tijdelijk kunnen focussen... wil je een verandering aanbrengen. Dat hebben we eerst in Nieuw-den-Helden gedaan. Nu in het centrum. En voor komende jaren is Dorp de vis... Uh, die zijn aan de beurt. Dus in die zin uh, denk ik dat we het over die inhoudelijke lijn allemaal wel eens zijn. Ja, kunt, uh, Gijs van Dijk, kunt u iets van, vanuit Den Haag doen om te helpen? Of zegt u van nou, ze zo, zoeken het maar. Nou ja, de, de, de, de, kijk, er is, de, heel veel moet je gewoon op het op, op niveau van de gemeente doen. Het is best moeilijk om vanuit het Rijk te zeggen we komen dit en dit doen. Maar ik, er zijn wel een paar dingen die, die echt kunnen. En dat is de bereikbaarheid. De bereikbaarheid van de kop van Noord-Holland, de bereikbaarheid van den helder. Iedereen kent denk ik de N9, uh, wellicht berucht. Vanaf Alkmaar, een uh, 80 kilometer weg, je gaat door twee dorpjes. Het duurt gewoon lang voordat je er bent. Het OV, ook vaak problematisch. Uh, ik heb het al een paar keer meegemaakt dat ik vanuit de boot op Den Helder uh, Centraal sta. En dat ik dan hoor, de trein blijft uh, staan in Den Helder Zuid. Want anders is hij weer te laat terug in Amsterdam. Ja, wat is dat nou voor een randstadbenadering? Uh, uh, maar dat is natuurlijk wel een probleem. Dus ja, we zullen echt maar... Maar goed, aan de ligging kun je niet veel veranderen. Maar nee. dan, dan moet je wat doen. Nee, dat betekent... wat ondernemen. Nou, dat u kan... zitten in Den Haag, ja. in de Tweede Kamer. Voor de Partij van de Arbeid. Oké, okay, niet meer helemaal aan het roer. Maar toch? Nee, maar ook vanuit de oppositie kunnen we natuurlijk voorstellen doen. En ik, kijk, we kunnen een paar dingen doen. Er moet ge uh, worden geïnvesteerd in wegen. Dus die N9, dat moet gewoon een serieuze, uh, serieuze weg worden. Er moet worden geïnvesteerd in het OV. Want als je de bereikbaarheid vergroot van Den Helder en de Kop van Noord-Holland... dan trekt dat mensen aan, maar ook bedrijvigheid. We zien dat de Randstad en ook Amsterdam en rondom Amsterdam... dat het voorraakt, dat bedrijven op zoek zijn naar nieuwe plekken, nieuwe locaties... dan moet dan is Den Helder heel aantrekkelijk, want het ligt prachtig. Je hebt de elementen, je hebt uh, de zee dichtbij, je hebt de offshore, je hebt de haven. Dus je kan ook heel makkelijk met transport verder, uh, verder op zee en, en vanuit zee weer op land. Dus de kansen voor Den Helder zijn er wel, maar dan is bereikbaarheid echt prioriteit nummer één. En dat wordt voornamelijk vanuit het Rijk gedaan. Oké, okay, Michiel Wouters, behoorlijk bestuur? Ja, nee, we hebben uh, vier jaar geleden al een, een, een herziene strategische visie uh, geponeerd. En daarin wordt die bereikbaarheid ook uh, benoemd. En het hoeft niet alleen de N9 te zijn naar Alkmaar. Dat kan ook de andere kant op. Sterker nog, aansluiting op interne waterwegen van het IJsselmeer... zou daarbij veel beter zijn. En een aansluiting richting Amsterdam. We hebben die kans gehad met het Wieringen Randmeer. Grote delen waren onteigend om daar dat Wieringen Randmeer te realiseren. Dat is niet doorgegaan. Dat was het moment geweest dat we hierop hadden moeten inzetten. En dat is helaas niet gebeurd. Want inmiddels zijn grote delen alweer verpacht en verkocht... En hebben we die kans eigenlijk laten liggen. Toen het woord bereikbaarheid viel Jasper, toen veerde je op. Nou ja, Liever niet, denk ik, als ik nog even aan je column terug ben. Nee? Nou, dit is, dit is zo'n ding waar bestuurlijk Den Helder echt, echt uh, steek heeft laten vallen. Uh, lobbyen voor infrastructuur is een proces van 15 jaar lobbyen... en dan 10 jaar voorbereiden en dan 5 jaar bouwen. Uh, en, en gemeente Den Helder is zo erg met zichzelf bezig geweest... dat bijvoorbeeld je moet gewoon hier de politieke partijen, zeker de landelijke partijen... zouden hun netwerk in Den Haag aan moeten spreken. Dit is iets waar je als stad, bestuurlijk samen... Ziet u op... ze Gijs van Dijk langskomen in Den Haag? De collega's ja? uit ja, de gemeente? Dat, ja? ik, dat zouden ze Precies, moeten doen. Precies wat Jasper zegt. De, uh, als het gaat over, de, over wegen, nieuwe wegen, nieuw OV, dan is een enorme sterke lobby vanuit allerlei gemeentes, vanuit allerlei provincies. En de lobby, inderdaad, vanuit de kop van Noord-Holland, ja, die is niet sterk genoeg. Ja, maar we, we doen er ook heel lang over voordat ze met de trein of met de auto in Den Haag zijn. Dat, dus ja, zo, zo blijf je bezig. Maar meneer Kols, dat moet u toch oppakken? Ja, u hebt natuurlijk geen vertegenwoordigers zelf in Den Haag zitten, Nou, nee, dat, dat draait vooral om relaties daar. Want eerlijk gezegd, vanuit de landelijke Partijen, als je die allemaal optelt, is Gijs de enige eh, vooruitgeschoven post in Den Haag... En die um, komt nog niet eens uit Den Helder. Nee, ah. nou ja. Den Helder. Ja, hij moet er langs, he, dus hij Ik ja, okay, kan, even, kan even binnenvallen. Ja. Ja. En ik ben het helemaal eens met dat er geïnvesteerd moet worden in bereikbaarheid. Maar dat vraagt vooral ook een omslag in Denken in Den Haag. Want die hebben nu de lijn, en dat was ook onder het vorige kabinet al zo... dat we investeren daar waar het al goed gaat. Ja. Um, Gijs en ik hebben ook nog een stukje Leids uh, verleden. Um, als ik vanuit Centrum Leiden met de auto naar de A4 wilde... dan deed ik daar drie kwartier over, in de spits. Zolang doe ik er ook over om vanuit Den Helder naar Amsterdam te komen. Um, dus we, we moeten daar investeren. Maar met die verkeersintensiteit zal het Rijk dat voorlopig nooit doen... ...tenzij we er anders over gaan denken. Nou, maar de Louters, dit is ja? dus inderdaad het probleem in Den Helder... ...omdat er iedere keer anders over gedacht is. Ik ben het er mee eens. Dit zijn lobbycircuit uh, van 15 jaar en langer. Het begin van deze periode hadden wij een bezoek van de commissaris van de Koning... ...de heer Remkes... Ik heb hem toen ook gevraagd, bereikbaarheid, belangrijk punt van een helder. En hij heeft toen zijn verbazing erover uitgesproken... dat hij de periode daarvoor vier jaar lang eigenlijk niets had gehoord uit een helder... Eh, om dat te stimuleren. Waarmee dus een hele onderbreking van dat lobbyspel eh, weer eh, geweest is. En ja, dan begin je weer opnieuw. Maar komt dat misschien omdat het bestuur hier, eh, nou ja, wat, wat je dan hoort... Hè, al, al die toestanden die er geweest zijn en die crisis... en dat je denkt, nou, ze zijn heel erg met elkaar bezig en dan blijft dat liggen? Ja. Nou, ja, ja, ik denk, nou, ik denk. Wordt, ik, misschien is er wel een overweging tafel. geweest ja. uh, vier jaar geleden om dat en uh, vier jaar daarvoor niet te doen. Maar ja, dat is dan uh, constant. Maar het kan wel hè. Want als je kijkt naar Willemsoort, daar hebben de provincie en de gemeente en het Rijk samengewerkt. En zeggen we gaan we gaan dat aanpakken, we gaan dat stadcentrum aanpakken. Hetzelfde, ik zou bijna zeggen als ik als ik nog mag zeggen we, geef ons een kans geef die infrastructuur, geef een, een, een spoorlijn... geef een goede verbinding en dan doen we het zelf wel. Remco Teunings? Ja, ik, ik, uh, we zitten nu al bijna twee uur over de helft praten... en er ontstaat best wel een scherp beeld over wat hier de problemen zijn... en wat uh, de potentie is. Maar uh, wat beeld dat bij mij ook een beetje oprijst, is dat de politiek een beetje de burger in de weg zit... of heeft gezeten in ieder geval de afgelopen jaren. Dus uh, misschien een collectieve uh, relatietherapie... voor uh, de, nou ja, de helftse of, politiek of misschien... lijkt me geen uh, overbodig nou, dat luxe. klinkt heel gezellig... Om, om te beginnen. Maar misschien, meneer Kols... is het wel zaak om eens uh, na te denken... om het na deze gemeenteraadsverkiezingen... eens anders aan te pakken. Nee, hey, Helemaal eens. We zijn met de Stadspartij... een paar jaar geleden ook begonnen om te zeggen... wij willen dat anders doen. Apper, mensen vanuit alle politieke gezintes zijn welkom. We hebben ook een fractie. Daarin zitten mensen vanuit de PVV, vanuit GroenLinks... vanuit de PvdA, vanuit de VVD, noem maar op... om die, die, die kloof tussen die partijen... Te, te proberen te overbruggen. En dat is best ingewikkeld, want cultuur zit in de muur. Dat, dat doorbreek je niet... Even eventjes in, in vijf minuten. Maar dat is wel onze inzet. En um, de krant heeft hier ooit over mij geschreven. Die jongen heeft het pragmatisme uitgevonden. Nou, dat is wel hoe ik Maar hoe wij pragmatisch te... bent u daar dan in? Bent u dan nu al aan, aan het praten met andere partijen? Mogelijk van hoe gaan we dat straks aanpakken? Ja, uiteraard. Ja? Ja. En ik vind ook dat alle partijen dat zouden moeten doen. Nou, ja. ja. praat u dan ook met meneer Wouters hier daarover? Met meneer Wouters heb ik zeer regelmatig contact, gelukkig. Ja, maar ook maar van hoe een, pakken wij dat gezamenlijk aan? Ja, dat ja. is. Ja, ja. nou, ja, dat, dat gesprek horen we ook nu al met elkaar te voeren. Ook met de vraag van... Goh, nou... Straks is het 22 maart. Welke partijen willen dan aan welke zaken werken hier met elkaar? Dat is een heel gezond politiek gesprek. Is dat gezond, Gijs van Dijk, om al voor de verkiezingen met elkaar in overleg te gaan? Nou, als je kijkt naar de, de Den Helder en de afgelopen jaren, lijkt me dat echt gezond. Dat, want dat het nu echt een periode aanbreekt van vier jaar lang besturen, raadsleden die goed hun werk kunnen doen, zonder gedoe, met de burger voorop. Want het laatste wat je nu kan gebruiken is inderdaad dat je straks weer ergens struikelt over een persoonlijke veten. Hou daar alsjeblieft ja, niet wij, Ik zou moeten... het niet zeker doen. Wij moeten in staat zijn om de scherpe kanten... die er in deze verkiezingscampagne ook gesteld worden... en dat is ook goed, dat je dan na die verkiezing in staat bent... om daar de scherpe randen van af te veilen... en ook in staat bent om de achterbank die, die je dus gij hebt... om die te overtuigen van het feit dat dat nodig is... En dat uiteindelijk het eindresultaat ook goed is. Remco Teulings, je ziet dat in meer gemeenten... Daar is ook de naam Milo schoenmaker Vilal, uh, burgemeester van Gouden... die ook met een rapport kwam uh, over... Ja, we moeten andere manieren hebben om over coalitievorming te praten... om over ja. lokaal bestuur te praten. Ja. Zie je dat al meer? Omdat er gewoon problemen aangepakt moeten worden. Nou ja, dat, dat, dat, dus, er liggen gewoon praktische problemen. En hoe meer partijen, want wat dat betreft zijn helden echt niet uniek. Je hebt, uh, ik was een, een tijd geleden in Almelo, heb je de twaalf. In delft heb je veertien partijen. Dus er zitten meer gemeentes met dat soort. Soort, uh, dat soort situaties. Ja, je moet iets verzinnen. Tegelijkertijd moet je ook weer niet alles depolitiseren. Je moet ook nog wel uh, iets te kiezen hebben als, uh, als burger. En ja, dat blijft toch gewoon een soort uh, uh, slap koord waar je op balanceert. Jasper? Ja, ik zou, ik zou... Als ik kijk... Wat ik mis als oud-heldenaar is iemand die er is voor zijn stad. In, bijvoorbeeld in een burgemeester. We hebben veel burgemeesters gehad. En <laughs> zeg ik weer we. Uh, managers. Managers Die even de problemen komen oplossen. Of die partijen bij elkaar... Ik zou willen... Er zijn een paar ja, referenda geweest. Over waar het stadhuis moet komen. Nou, Het stadhuis was eigenlijk de keuze. Was het komt op de plek van het station. En de kleur van de kozijnen mochten de burgers dan kiezen. Weet je. Dat, het zijn een beetje nep-referenda. En ik zou zeggen, stop daarmee. Want je organiseert je eigen tegenwind. En die hebben we genoeg hier in Den Helder. Dat is gewoon... Je kunt gewoon een keer luisteren. Wat willen jullie? Dit. Oké, okay. gaan we die kant op en dan kunnen we door naar het volgende ding. In plaats van de hele tijd doorduwen. Wij gaan ook door naar het volgende ding. Trending vandaag. Nou, dat is wat onnerbiedig, glammert, Maar ik wilde jou ja, eigenlijk. Ja, nee, ja, dat is helemaal... Ik ken mijn plek, ik ken mijn plek. Nee, ik reed hier vanmorgen naar Den Helder. Echt een prachtige route. Maar het gevoel bekruip je dan toch een beetje... dat je toch naar het einde van Nederland rijdt. En dat is ook zo, Milden Luisteraar. En daar is helemaal niks ergs aan. Luisteraar Michiel Tegelberg, ik geloof dat hij hier zelfs is vanmiddag... die schreef er een lied over. En ik wil jullie toch even het begin van het lied laten horen. Het heet Gewoon Top. De helder. Het eind van de wereld zeggen ze. Het land houdt daar gewoon op. Nou voor mij is het ook het einde. Ik vind het gewoon helemaal top. En waarom? Misschien komt het wel door de wind in je haren. Of misschien komt het wel door het licht. Maar misschien komt het toch door de schepen die varen. Misschien door het eindeloos zicht. Ja, je zou er bijna willen wonen. Ja, nou, meneer Tegenberg heeft zich ook bekendgemaakt. Eh, ja, ja, een... Hart, hartelijk ja. dank voor deze ja. mooie bijdrage. Ik ja, en we moeten dus van Jasper denken wat saai. Daar valt helemaal niks te beleven in Den Helder. Maar niets is minder waar, want de Koninklijke Marine zit hier, en dat betekent supergeheime operaties en spannende James Bond-achtige taferelen. Zo escorteerde de Koninklijke Marine vanuit Den Helder een week geleden nog drie Russische oorlogsschepen over de Noordzee. Het ging om de Fyodor Golovin, een spionageschip uit de Fichna-klasse. Ik weet niet wat ik allemaal het aan het zeggen ben, maar... ja, Het klinkt ontzettend het klinkt heel spannend. Ja. Ja, ja, ja, ja. En, en twee ja. begeleiderschepen. Nou, de vaartuigen passeerden de Waddeneilanden op enkele tientallen kilometers afstand. En ze werden dus in de gaten gehouden door... en nu komt u een hydrografisch opnemingsvaartuig. Ik weet niet of de heer Kruller nog is. Ja, nou, maar meneer Wouters is heeft. ook een marine man. Oh, okay. ja? Ja? Wat, is, wat is dat? Een, nou, Dat is een schip dat doorgaans door de, voor de marine de, de zeebodem in kaart brengt. Ah, okay. Maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Dit soort passages door de Noordzee. Het enige wat hier het doel van is, is dat er een aanwezigheid... Is van een schip dat uh, lijkt op een marineschip. Ja. dat er even wordt aangegeven, ja, je vaart hier nu wel doorheen, maar wij zijn er ook. Ja, joh, want de Russen doen dat vaker hè? Dat doen ze volgens mij ja, ook door de lucht. Ja, nee, en... ze hebben regelmatige passages en doen het ook door de lucht. Ja, maar, maar waar, wat dan in... doe je dan, dan, dan? Als die Russen dan niet doen, dan zeggen: pas op, want anders drukken we op de nou, opnameknop. Nee, of de, Russen, of... <laughs> de Russen doen zelf ook niks. Die passeren alleen maar, en dat is onderdeel van hun uh, strategie. En de tegenstrategie is dan er ook zijn. En zo hebben jullie in de gaten. Oké, okay. okay, nou, goeie, goede dat ze het weten. dan, ja. denk ik maar. Mm -hmm. ja, de Russische vaartuigen die waren onderweg naar Rusland... na deelname aan de oorlog in Syrië, overigens. Dus uh, dan weten we ook waar ze vandaan komen. Nou En dan nieuws over Den Helder Airport. Wat? Ik wist niet dat het er was. Ja, Den Helder heeft gewoon een vliegveld en dat wordt uitgebreid. Niet als achtervang voor Schiphol of in plaats van Lelystad Airport... waar heel veel over te doen is. Nee. Den Helder Airport is een helikoptervliegveld. En dat gaat nu samenwerken met andere Europese helikoptervliegvelden. Uh, het is ook niet bedoeld voor quote 500 zakenlieden... maar voor offshore medewerkers, voor boorplatformen... en ver van de kust gelegen windparken bijvoorbeeld. Uh, ook wordt er gekeken of er lijndienstvluchten naar andere helihavens zoals Aberdeen of Emden kunnen komen. Nou, ik zat te denken, want ik zat het hier vandaag een beetje aan te kijken... en het restaurant dat stroomde echt vol met mensen die de boot net hadden gemist. Het is laag water door dat een storm. Is ja, die komen helemaal niet voor die uitzending. Nee, nee, ze zitten nee, allemaal nee. op de boot hier. Ja. De ja. Het is koud buiten, dus ja, dan kun je beter hier naar binnen komen. Ja, leuk maar voor Ik leuk. dacht misschien ja. een lijndienst, een helikopterlijndienst naar Tessel, Misschien. Kunnen we daarmee beginnen? Nou, en misschien kan dan ook die bezorgservice naar meneer Van Dijk ja, eindelijk. Voor zijn pizza's. Ja. Ja, goed nee, idee? Ik, ik zie wel wat in helikoptervlucht, Tessel Den Haag. Lijkt me, gaat dus dat is lucht. Lucht. Ja. Nou, We gaan het gewoon regelen. De politiek zit hier... Ze zitten hier allemaal op de lijsttrekkers. Dus dat gaan we nou, voor... en ja, Remco die gaat het allemaal monitoren. Minuut. Ja, lijkt me een goed idee. Ja, dat was, was het alweer. Het ja, nog ja. even, meneer Van Dijk. want um, Er was brand op Tessel Wat ja. is het laatste nieuws dat u daarover weet? In Oosterend was dat? Ja, er zijn vijf uh, woningen echt uh, volledig afgebrand. Uh, dus vannacht rond half vijf uh, is, daar, is daar brand uh, ontstaan. En dat is, echt, ja, dat is voor, de, voor het dorp een best een redelijk groot drama. wat is midden in de dorpskern. Uh, gelukkig is er niemand gewond geraakt. Er is één iemand even naar het ziekenhuis gebracht. Maar wat ik nu ook begrijp is dat het goed gaat met de mensen. En dat mensen in Oosterend, die uh, de mensen die zijn getroffen direct helpen, uh, uh, opvang aanbieden. Dus het gaat wel op zijn Tessels daar. Iedereen wordt daar gewoon gezamenlijk opgevangen. Ja, op zijn Tessels. Dat is anders dan op zijn Den Helders. We, we hebben toch wel wat, wat moeilijke verhalen hier over het bestuur. In ieder geval moeten vertellen iets positiefs over Den Helder nog. Nou, ik. Ik, inderdaad, het is, het is hier leven met de elementen en dat is prachtig. Dus het, echt als je hier bent, het licht alleen al, dat heeft Tessel ook. Hè, dat typische licht, dat heeft Den Helder ook. Dus ik, dat vind dat vind ik heel aansprekend en, en goed voor Den Helder. En ik wil toch wel even, want we hebben het veel over politiek en over alle vrijwilligers en dat dat niet goed gaat en dan wordt er misschien af en toe zijn wat, wat is er wat gezeik over en weer. Maar het zijn ook wel lokale helden hè, van iedere partij. Raadsleden die zich kandidaat stellen, die bijna vrijwillig voor een kleine vergoeding de komende jaren eh, politiek werk gaan doen. Dus daar wil ik wel nog echt benoemd hebben. Hebben. Dat geldt natuurlijk voor Den Helder en voor al die andere uh, gemeenten. vind ik echt heel knap en dat moeten we koesteren. Oké, okay, Pieter Kos, wat hoopt u als het gaat om de opkomst? Nou, zoals Remco zei, die, die, die moet dit keer boven de 50% komen. Nou, wat gaat u daar dan doen, Michiel Wouters? Nou, ik zal natuurlijk altijd iedereen oproepen om te gaan stemmen. Uh, in zijn algemeenheid en uh, bij voorkeur op mijn partij, uiteraard. Maar ik wil nog wel even iets anders zeggen. Ja, we hebben het... nog twintig uh, seconden. Uh, als je een bluff uh, uh, ziet, kans ziet om daar een liedje te laten zingen... Uh, en met koude handen over Zouter Landen, dan is Zoutelanden ineens in. Misschien moeten we zoiets ook eens een keer doen. Oké, okay, om het maar niet over Acta en de Munich te hebben, Jasper van Kuijk. We gaan niemand vertellen hoe leuk wij het hier gehad Heel hebben goed. vandaag uh, in uh, Den Helder. Ah. Dank voor jullie aanwezigheid hier. Pieter Kos, Michiel Wouters, Jasper van Kuik, Gijs van Dijk, Lammer. En Rempo spreek ik maandag weer. Zo meteen Lara met News Co. Fijne middag nog. Thuis bij Avrotros. Tros. Tijdens onze radiovakantie hadden we onvergetelijke podcastontmoetingen... met Sylvia Witteman, Henny Vrienden en Jessica Deurlacher. Maar de taalstaat is weer terug op de radio. Met Thomas Lieske over de taal in zijn nieuwe boek... De vrolijke verrijzenis van Adaco.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 Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht... samt of Crowdfunding nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio.